Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vandaag zo'n 5500 burgers via humanitaire corridors weggevlucht. Dat zegt de Oekraïnse vicepremier. Bijna 4000 mensen vluchten weg uit de regio rond de hoofdstad Kiev. Een konvooi met hulpgoederen dat onderweg is naar de belegerde stad Mariupol... kon daar vandaag niet komen. Morgen wordt er een nieuwe poging gedaan. Sinds het begin van de invasie van Oekraïne zijn in de stad bijna 2200 burgers om het leven gekomen, meldt het stadsbestuur. Er vinden momenteel geen gesprekken plaats tussen Rusland en Oekraïne, maar naar verwachting worden deze morgen wel hervat. Dat heeft het Kremlin laten weten via staatspersbureau RIA. Zowel Oekraïne als Rusland melden vandaag een aanzienlijke vooruitgang in de besprekingen te zien... Volgens het Russische persbureau TASS... zal het contact morgen per videoverbinding plaatsvinden. Volgens het Oekraïnse ministerie voor Kernenergie... is de stroomtoevoer naar de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl hersteld. De koelsystemen van de opslag voor de verbruikte splijtstof... werken weer normaal, zeggen de autoriteiten. Vorige week raakten hoogspanningskabels bij de centrale beschadigd... waardoor de stroomtoevoer stokte en de centrale niet gekoeld kon worden... Het internationaal agentschap voor atoomenergie maakte zich daarom grote zorgen over de veiligheid van de centrale. De moderne western The Power of the Dog is verkozen tot de beste film bij de Beftas, de belangrijkste Britse filmprijzen. De regisseur van de film won ook de prijs voor beste regie. De uitreiking was vanavond in Londen en er werd flink uitgepakt... De 85-jarige Shirley Bassey zong onder leiding van een orkest... de James Bond titelsong Diamonds Are Forever. Het weer, vannacht in het hele land, kans op wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen vrijwel overal droog met af en toe zon en het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Pixel Radio Show 1481. Uh, maar ja, we gaan beginnen met La typica Vol folklorica. Zo uh, moet ik het geloof ik wel uitspreken. Een beetje ingewikkelde titel uh, voor mij, maar uh, ze hebben een nieuwe uh, album uitgebracht La Diablera. Uh, nou, dan hebben we het natuurlijk over folk music. En daar gaan we dan ook mee beginnen in dit tweede uur van New Age Muziek van Peaceful Radio. Daarna iets eenvoudigers: The Essence of Self van Soleil's Roach. En dat is een hele, hele, ja, dat ligt weer beter in het gehoor. Dus even doorzetten. Het is trouwens maar een kort uh, nummertje over La Typica. Dan eens even kijken wat hebben we nog meer. Art Patience, natuurlijk, met zijn prachtige album uh, The Unknown. Dan hebben we Erik Berglund. Dit keer samen met Christopher Hausman met Angel Flight. Ook een heel mooi album uit 2001. Dan hebben we ook nog uh, ja, klankschalen van Patrick Cosmos, The Healing Breath. En, uh, zo heet ook de trek en we sluiten af met uh, Karunesh Secrets of Life. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.info. zullen zal het maar even zeggen.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 listening to uh.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 listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana.com.